Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het meisje waarvoor aardigd is ongedeerd teruggevonden. De 17-jarige Melanie uit Hardingsveld-Giessendam was bij een man van 32 in de gemeente Noordoost-Polder. Volgens de politie is de man een kennis van Melanie. Ze werd sinds donderdag vermist en zei toen tegen haar begeleider dat ze bij een vriend ging logeren. Hogeveen kampt met een inbrakengolf in de eerste zes maanden van dit jaar. Er in de Drentse plaats al 198 keer ingebroken. Het zijn 75 inbraken meer dan in het hele jaar daarvoor. De politie van Hogeveen vraagt de inwoners nadrukkelijk om hulp. Merendeel van de inbraken schrijft de politie toe aan plaatselijke criminelen die goed bekend zijn in Hogeveen. In Arnhem is het belangrijkste deel van het nieuwe centraal station opengegaan. Het tijdelijke NS-station kan nu worden afgebroken. Dat station was veel reizigers een doorn in het oog omdat ze jarenlang gebruik moesten maken van noodtrappen en omleidingsroutes. Het nieuwe treinstation moet in 2013 helemaal klaar zijn. In Rotterdam is monseigneur van den Hende geïnstalleerd als bischop van Rotterdam. Hij volgt bischop van Luin op, die het Bistom Rotterdam 17 jaar heeft geleid en met pensioen is gegaan. Van den Hende was vijf jaar bischop van Breda. Het gebeurt zelden in Nederland dat een bischop het ene bisdom voor het andere verruilt. Over een kwartier begint de eerste etappe van de Tour de France van dit jaar. De eerste etappe voert over ruim 191 kilometer van Passage du Gois naar Mont de Alout. Aan de Tour doen dit jaar 198 renners mee. grote favoriet voor de eindzegen is de Spanjaard Alberto Contador. Die was al drie keer eerder de eindwinnaar.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon, zee, Zandvoort, de zomer ZFM. FM. Dit is de zomer van ZFM. Wanneer het lekker Het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardjes en paard zegt dat het verkeer. Dat er man een oude zei, ze is En dan, dan roept zij uit, dan kind, de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de deel, bevrijd is hier, haar vijer, oh come on. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn open aan de zand was weer uh, Tante Leen, we gaan naar Zandvoort en als ik zo kijk naar buiten toe dan uh, zie ik wat wolkjes, maar de zon schijnt. Mijn naam is Pieter Joustra en ik mag dit programma goedemorgen, niet goedemorgen Zandvoort hebben we net gehad, <laughs> maar het programma uh, ZFM, oud Zandvoort, voor u vandaag presenteren.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 En dan kom je op een gegeven moment een hele lieve vrouw tegen. Ja, dat was zo uh, rond 1971. Komt er op een gegeven moment zo'n zo meisje binnen. Met uh, Die werd meegenomen door Bob Gansen. Uh, want die, uh, ja, die kwam daar wel over de voor, die paste op. Ik dacht, nou, wat is dat nou voor een, uh, voor een meisje? Dat, nou, we gingen s'avonds altijd uh, naar nou, Dan. Het was er even een bordje.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 De kinderen alle geren op de zondags. En dan gingen ze naar de school toe. En dan moesten ze allemaal een mokkie meebrengen. Niet? En de INA hadden erbij zo'n klaantje. met de er werden erbij zo groot, hè? maar zo groot. Ze kregen toch iets hoor. Ze kregen toch oh, oh. niks meer. Want het wou de bovenmeester niet hebben. Nou en dan service kostte meer de optocht. Eerstmiddag middag de speulemaat. Op het land van Groen. oh. Ja. En dan het versierde karretje nee, met een biggen Ja, nee, nee, maar dan had je nog die grote pijl, die mastwerk, jongens, in moesten klimmen. Mensen hadden de binnenkant van hun broek, hadden ze de stroopendend. Nou, want dan konden ze beter klimmen natuurlijk, hè. En dan hadden ze zo'n pompiertje erboven uit, oh, dat was de prijs. Nou, en dat en, tonnetje. En dan ik. had je nog die grote stelleisje. Waar het tonnetje op stond, weet je wel. Broodwit en blauwe tonnetje. Ja hoor. Nou, daar konden ze voor zitten hoor. Nou. Ha, ha, ha. En, die, en die stok met, met zo'n mikje. Er zat er een ringetje onderuit, maar En als ze dan dat ringetje werden, gingen ik wel. Maar als ze dat ringetje missen. Nou, dan kregen ze de hele toffe d'r erover te Nou, wat gaf dat mensen. Yes. En werden dan... erop gekleed. Hadden ze niks En dan had je nog het biggevallen. Maar dan smeerde ze eerst die big in mijn groene zee. Yeah. Ik weet nog goed, Ant Wolffie die zou ontvangen. Yeah. Maar dan komt die big op erop. Yeah. En Ant staat bij Bies. En hij is bij er en zij gaat zitten. Ik <lacht> weet niet, die, die harde schreeuwde, die berg al zij. <lacht> <lacht> Ik weet nou <lacht> wel. En dan zaterdags. Zaterdags. <lacht> dan moet je nou die dode boel tegenwoordig hebben. Die ah, Je weet niet dat er feest is, mens. Maar dan zeiden ze, je had rangen en standen, hè? Ja, ja. Dat had je, hoor. We gongen er naar drie huizen toe. maar niks voor ons. Maar er waren ook gewonnen, hè? Die gingen naar de cafeetjes. Ja. En waar ja. gingen nou de meesten naartoe zijn? Naar ja, een cafetje van... Jan kwaai! Ja. Maar weet je wat jij nou eens moest doen? We moesten er een vaste stemming in brengen. Kijk jij eens of die maat van Rabbetje op de buurt is. Die zwal ik altijd op de buurt. Ja, dat is eens even wat doen.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 Uh, langzaam opgekomen. En uh, dat werden meer... Net wat, wat we net hoorden ook. Dat is volgens mij een soort... Uh, ze hadden altijd heel vaak dingen van... Beelden uit mijn kinderjaren. He, dan zaten ze te brainstormen. Op toneel. En uh, weet je nog? Dat gebeurde er en dat gebeurde er. En dit ging dan over het tonnetje steken. En over dat, dat biggen vangen.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 Weet je wat jij nou eens dus moest doen? Dan moest jij dus een versie zingen. Ja, maar ik ben een beetje verkoud. Oh, dat geeft niet. wel. Nou, dat maar. geeft niet. Je bent om de goede handen, is. werken. En is dus die van de gladde niet? Ik kan jij te helpen. Ik zal maar. <truimert> <truimert> nou, maar wacht je daar nou maar, zitten. Wacht de hand, wacht de gedaan, jongen. Jij moet weer. Ja. Wacht je ja. daar maar ga jij met het oude versie van vroeger, het oude, oude versie, versie van de zee? Ja. ja, dat versie van de zee, dat vind ik dat altijd zo mooi. Maar zal ik er... even beginnen dan ga jij me Toen ik als kind voor het eerst de blauwe golven zag, verdween eruit mijn Want ergens in mijn stille Pieter, dat is leuk hè om dit te horen. Het is jammer dat er geen televisie is. Ik zit naar Freek te kijken, Freek is emotioneel en hij zegt ik krijg kippenvel, ik ken dit helemaal niet. Wat is dit waanzinnig dat er boven tafel is gekomen.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 ik heb nog een stuk van uh, Ernst Keur. Ernst Keur heb de proefvaart van de redboot geschreven. We we van uh, mevrouw Jongsma Schuit hebben. We een zandvoorte land verhuizen. De garnal kon in. Ons dorp leeft mee. Verhuren is ook niet alles. Koppiesdag. De strandweg. Oudjaarsavond.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 Dus die wou het wel doen. Dus toen hadden we een heel repertoire met een beetje Oud-Hollandse wietjes. Uh, en uh, nou, dat werd steeds uitgebreid. Hadden we hadden op een gegeven moment uh, kapelen varen voor de mannen. Nou, Kwaas was nog bij ons in de vereniging. Die had ergens uh, baden vandaan gehaald. Uh, Bob Gansen, die had uh, allemaal mutsel. Uh, hadden we. Dus uh, ja... Uh,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 was jou dit bekend dit nummer, deze ja, nummers? Ik heb dit uh, dit, zingen, dit singeltje thuis ook nog ergens op zolder leggen. Ja. Het was, de ene kant stond Zandvoort's uh, Foresuite. En uh, de andere kant stond wat we net hoorden. Alle koren en, van Zandvoort. Ja, en wij, uh, wij zongen Het Ding. Ja. En, en Het Ding is een uh, oud nummer. Dat is uh, van, van jaren terug. Ik denk uh, van jaren 20, 30 of zo.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 ...de schoonzoon van uh, Theo Althuisjes. Ik meen dat die, hij ook Althuisjes heet. Althuisjes, ja. ja. En uh, de laatste keer hadden we Van Roenooi... Uh, ...dat was... Uh, ...ja, hij is van Belgische afkomst... ...en die spreekt vloeiend Frans. Fla en die heeft ons vertegenwoordigd als stork daar. Nou, we hebben een feest gehad tot en met. We zijn verder geweest in uh, Osnabrück... ...ook voor de gemeente Halen. We zijn in uh, Maaien geweest...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 Ja. En dus zie je heel langs van die oogjes die gaan. Nou, dan moet je en, iets harder praten. Ja, nou ja, dat was aan Bob wel uh, toevertrouwd. <laughs> maar ja, uh, mensen hebben dat toch. En, uh, ja, dat, uh, we kijken altijd terug op, op heel leuke perioden. Mooi, we gaan weer even naar de MUZIEK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 Ja, daar zijn we ook beschikbaar voor. Wij hebben altijd al, zolang we bestaan, een, een standvoortpromotie promotie gehouden, eigenlijk. Ja. Kijk, je bent toch een. Je hebt een, een kostuum, een folklore kostuum. En dat is toch. Ja, dat doet de mensen altijd wat. Dus ja, we hebben heel vaak toch al een, een presentatie dat we toch aanwezig zijn. Want, we hebben wel eens gehad van die wurf die is er ook weer. Nee, we hebben een andere nice. taak. Ja. Yeah.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 En de mannen ook. We hebben dus uh, allerlei uh, beroepen. Schelpenvissen, uh, garnalvissen, uh, de omroepen. En uh, dat soort dingen allemaal. Het, het badweven Wij hebben een heel uitgebreide kledingschouw. En op het laatst hebben we dan meestal een, een visafslag. Nou, die hebben we jaren geleden. hebben we dat uh, op het gratisplein uh, gedaan. Iedere donderdag in de maand augustus.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 Wat moet je met die loeispaan doen eigenlijk? Precies. Waar die hadden... dient die voor? Ja. Nou. ja. die hebben een kwartier daar oorlog zitten maken in die boot. De dames hebben echt in een broek zitten piezen. Ja, zeker weten. Echt, echt, er lag een lading urine in die boot. Hm. En na een kwartier hebben we gezegd stop maar, want ze waren nog een meter weg. Nee, kijk die loeispaan, ja ze wisten waarschijnlijk niet dat die in het water moest. En, uh, wat is welke de bovenkant, wat uh, is de onderkant? Uh, welke kant moeten we op? Je zegt het zelf al, dat touwtje dat was al.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 Dan nou, gaan we dat vertonen in de... Een oproep aan de zandvoerters: Kom met je films naar Koordraaien. Ja, dan gaan we dat even overzetten. Ja, eh, dit is uh, heel eh, uniek. Uh... Frik, we gaan alweer naar het einde van dit uur toe. Wat voor namen van uh, leden van de Wurf heb jij een bijzondere herinnering aan? Nou, dat is uh, vooral de, de eerste tijd. Ja. Eh... Uh,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 Van de zee, wat is jouw kracht enorm Het volvloed, je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind, spelen in het zand Hij is hei Ik ben niet met volle teugen Circuit, strand of de kroeg Ja, is het. Van tube eigenlijk. 65 euro. Dit is geen geld. Smeer ook maar in dan. Ik zou over vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een pomfrit hebben, ja? Ja, niet door de orde! Dat is niet een Duitschen hier. Dan pomfrit met. en twee frikadellen, snel! <laughs> ja, dat was een sluisstukje. Kort, dit was natuurlijk. Uh, de paanrol. Ja, van. Uh...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 Op het Dorfseplein woont hij. Nummer, Nummer 9, telefoon 57-164-87. Nog een keer, 57-164-87. U kunt ook op de website kijken, want die hebben we ook. En daar staat... Uh...